Marjette Krol met het NOS Journaal. In verschillende Nederlandse overheidsgebouwen is verf gebruikt... met het kankerverwekkende Chrome 6, schrijft minister Bruins aan de Tweede Kamer. Welke gebouwen is niet bekendgemaakt. Personeel dat mogelijk in aanraking is gekomen met de verf... is op de hoogte gebracht. Eerder kregen defensiemedewerkers schadevergoeding... omdat ze jarenlang onveilig met Chrome 6-verf hadden gewerkt... De VS heeft kritiek op de Nederlandse inlichtingendiensten. Die hebben na de aanslag op Amsterdam, Amsterdam Centraal niet snel genoeg contact gezocht met hun Amerikaanse collega's, zegt ambassadeur Piet Hoekstra. Volgens hem was het gelukkig een eenmansactie, maar als het een complexere aanslag was geweest met meer daders en meer acties, had de informatieuitwisseling beter moeten zijn, vindt hij. Twee Amsterdamse criminelen zijn opgepakt voor een dubbele liquidatie... twee jaar geleden in Spanje, meldt het parool. Bij de moordaanslag in Malaga kwam een Colombiaans stel om het leven. De ene verdachte werd in Spanje opgepakt, de andere zat alvast in Nederland... op verdenking van andere liquidaties. Hij is nogmaals aangehouden. Kensington heeft bij de 3FM Awards twee prijzen in de wacht gesleept. In de categorieën Beste Groep en Beste Fans... Ronnie Flex won de prijs voor het beste album... en Martin Garrix die voor beste soloartiest. En de beste live act is Chef Special. En het beste nummer is Zouterlanden Landen van Bluff en Geike Arnaert. De 3FM Awards zijn publieksprijzen... waarvoor 3FM-luisteraars konden stemmen. En de veelbesproken oefeninterland land tussen Slowakije en Denemarken... is uitgelopen op een 3-0 overwinning voor de Slowaken. De Denen kwamen met voornamelijk amateurs het veld op omdat de meeste profspelers weigeren te spelen. vanwege een conflict met de Deense Bond. Het weer nog. Vannacht trekken er regenbuien van het zuiden naar het noorden over het land. Het wordt ongeveer 15 graden. Morgen veel bewolking met buien. Maar later op de dag klaart het op en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. Let nu tussen F en Voet. O oh, nacht, ik weet het. Het woord van mij verwacht. Nacht, ik voel het. Het heeft me in zijn macht. Er is onrust in mijn hart.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 Antwoord. op 106.9 FM it don't